Drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. New Yorkers kunnen komende dag overal in hun staat stemmen. Dat heeft gouverneur Andrew Cuomo besloten... omdat anders mogelijk honderdduizenden mensen... hun stem niet zouden kunnen uitbrengen. Door de orkaan Sandy zijn veel stemlokalen zwaar beschadigd... of zitten zonder stroom. Kiezers die daar geregistreerd zijn... kunnen op vertoon van een ondertekende verklaring... overal in New York terecht. Ook in de staat New Jersey blijven veel stemlokalen noodgedwongen dicht. Geregistreerde kiezers kunnen daar stemmen als overzeese kiezers. En dat betekent dat ze per e-mail of fax kunnen stemmen of een speciaal telefoonnummer kunnen bellen. De VN-veiligheidsraad heeft het hakani netwerk op de zwarte lijst gezet... van groeperingen die banden hebben met de Taliban. De groepering uit Pakistan wordt verantwoordelijk gehouden... voor aanslagen in Afghanistan. Door het besluit kunnen de tegoeden van de groepering worden bevroren... en kunnen reisverboden worden opgelegd. De groepering zal onder meer achter zelfmoordaanslagen... op Amerikaanse militairen en op hotels in de hoofdstad Kabul zitten. Bij de aanslagen die in verband worden gebracht met het netwerk... zijn de afgelopen jaren tientallen mensen omgekomen... Premier Rutte begint vandaag in Ankara aan zijn handelsmissie in Turkije. Hij wordt bijgestaan door Lilianne Ploemen, de nieuwe minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Nederland is een van de grootste buitenlandse investeerders in Turkije. De handel tussen beide landen is de afgelopen tien jaar verdrievoudigd. De handelsdelegatie bestaat uit VNO-NCW-voorzitter Wintjes... tien topmannen van Nederlandse multinationals... en ruim tachtig vertegenwoordigers van Nederlandse MKB-bedrijven. De premier keert woensdag aan het eind van de dag weer terug naar Nederland. Tweer dan. Vanochtend opklaringen. In de loop van de middag vanuit het Noordwesten lichte regen. Het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht met Herbert Codé. Een goede nacht. Het is uh, dinsdagnacht 6 november. Vannacht praten we over uh, ja, dromen uit uh, uw jeugd. En uh, nou, dromen uit de jeugd, u zult het vast wel kennen. Als je jong bent, dan heb je vaak een aantal ja, beroepen... waarvan je zegt, nou, dat lijkt me heel leuk om te doen. Dat kan zijn piloot, treinmachinist, moeder, dokter, brandweerman... politieagent of misschien wel astronaut. Daar we hebben we vorige uur een verhaal uh, gehoord over André Kuipers. Voor velen ook, een, uh, ook wel een inspirerende man. En ook wel een droom om ook ooit astronaut uh, te gaan worden. In ieder geval is een droom uit te laten komen vanuit je jeugd bijvoorbeeld... of een droom die misschien nu leeft. Dat is een groot avontuur wat je aangaat. Een avontuur waarin je heel veel keuzes moet gaan maken. En daar praten we dit uur over door. Over het maken van de keuzes tijdens dat avontuur. Aan de telefoon heb ik Corinne. Goeienacht. Goeienacht. En u heeft ook een, een droom. Die had u al op jonge leeftijd. En dat was een droom die heet reizen. Ja, dat was inderdaad mijn grote droom. Toen was ik uh, 17, 18 jaar reeds. Ja, en over welke tijd praten we toen? toen u nou, 17, dan ooit... praat u over zo uh, eind jaren 60. Mm -hmm. Ja. En toen was het denk ik nog niet heel gebruikelijk om te reizen? Um, nou ja, kijk, ik, uh, ik ben uh, afkomstig uit Drenthe. En daar uh, wist je, uh, hoorde je niks over reizen, natuurlijk, in uh, een stadje waar, waar ik uh, geboren ben. En, maar ik had toch die droom. Uh, daarbij had ik uh, boven mij vier broers, dan mijn zuster en ik was de zesde. En mijn broers, uh, ja, die hadden ook wel wat gereisd. Um, naar, uh, die moesten allebei naar Indonesië in de tijd van uh, ja, dus de, de, de actie om Indië te behouden. En die waren allebei wel geweest, maar die moesten daar naartoe. Um, verder uh, was er eigenlijk niemand verder niet. Ja, mijn ene broer is later wel naar Afrika gegaan om daar bij de railway te werken. Mm -hmm. En uh, drie jaar of zo en kwam toen met verlof. Maar uh, ja, ik had nog steeds mijn droom. En mijn moeder was natuurlijk daar helemaal niet mee eens. En uh, die wilde dat ik zou daar blijven waar ik geboren ben. En dan uh, kleuteronderwijsrest uh, zou ik worden. Maar ik, ik had toch nog deze die droom en het duurde een aantal jaren. En ik heb daar op een kleuterschool ook gewerkt, uh, drie of vier jaar. En toen was ik ondertussen 24 geworden. En ik dacht van, nou, ik wil toch dat reizen, wil ik proberen. Maar dat kan ik niet vanuit, uh, zeg maar, een, een stadje in uh, Koepoorde in Drenthe. Dus ik denk, ik ga naar Amsterdam als startplaats. Ja. Ik ben vertrokken naar Amsterdam en kwam daar dus eerst... Uh, ja, mijn zuster was daar ook al en heb daar dus uh, de winter een baantje gehad uh, bij Rutek. Dat was toen <lacht> cafetaria Rutek in de Kalverstraat. Aha, want, want u heeft dus de, de baan op de kleuterschool toen opgezegd? Ja. En uh, ik stond ook ingeschreven dat ik kleuteronderwijzeres te worden... en in Emmen uh, voor het volgende seizoen. Maar dat heb ik dus toen ik weg wilde. En ik voelde echt, nu wil ik weg. En heb ik dus uh, dat opgezegd dat ik niet op de opleiding kwam... voor mm -hmm. kleuteronderwijsres. Uh, ik was in Amsterdam. En wat ik zei, in de winter heb ik daar gewerkt. Uh, bij de RUTEC, cafetaria. En daarna... Ik uh, ik had ondertussen gesolliciteerd natuurlijk bij de Holland-Amerika-lijn uh, ah, okay. om te gaan varen. Yeah. Nou, dat was dus ook een droom, in het algemeen reizen. Maar varen, ik had al visioenen toen ik 18 was van schepen. En dan was het net of ik uh, dat blazen van een schip hoorde. Ja, en ik was nog nooit in Rotterdam op geweest. Um, ik had gesolliciteerd bij de Holland-Amerika-lijn uh, mm -hmm. en kreeg toen plotseling bericht dat ik weg kon met een schip richting Amsterdam-New York. Met passagiers, hoofdzakelijk, en met uh, ook wel vracht, maar hoofdzaak was passagiers. En dan had je bijvoorbeeld uh, 2000, uh, uh, 2000 uh, bemanning, maar je had dan nog wel meer, 4000 of zo, so, passagiers. Yeah. Die gingen toen allemaal, er waren geen vliegtuigen, maar er gingen dus boten naar Amerika. En zo ging dat. En daar was ik dus uh, stewardess op de boot met nog een andere, een stuk of acht, een paar kapsters. En nou ja, dus winkelpersoneel van die winkeltjes. En dat heb ik dus uh, een jaar gedaan. En toen dacht ik van, nou toen ben ik op vakantie gegaan tussenin. En eigenlijk deed ik dat omdat ik een ander schip wilde. Ik vond dat schip veel te groot. Mm -hmm. Met uh, de kapitein als een god. Uh, je mocht niet van je dek af als meisjes. En uh, ja, al die voorschriften. En toen ben ik op vakantie gegaan. En toen kwam ik terug. En toen kreeg ik gelukkig een kleiner schip. De Rijndam naar Canada. Wow. <laughs> dat was al in ja. het uh, zomernajaar. Dus uh, ik ging dus weer als uh, hetzelfde stewardess voor de vrouwelijke passagiers... en richting Canada, Montreal. Mm -hmm. Dat was onze, uh, onze plaats. Ja. En hoe vond en u heb ik u... dus uh, een paar reizen gedaan. De terugreis was met uh, een schip vol jonge uh, Canadese militairen... die gingen richting Duitsland. Ja. Een heel schip vol jonge jonge mannen. Uh -huh. uh, daarna was het november en was de Sint-Laurens bevroren, de rivier, uh -huh. en konden we niet meer terug met het schip <laughs> vanwege de, de vorst, de bevroren rivier. En wat er kwam toen, ja, toen kwam ik dus weer uh, uh, zeg maar aan de wal, zo, en uh, ik wilde toch nog steeds uh, de, dat schip, maar ja. Uh, op dat moment was het niet en moest ik weer wat anders bezinnen en toen dacht ik, uh, ik ga proberen om dus uh, werk te krijgen als reislijster. En dat heeft ook een tijdje geduurd, ik had gesolliciteerd en bij de Eurotext toen de tijd in Amsterdam en tot nog grote vreugde, ik kon wel dansen, kwam er opeens bericht dat ik kon als de trein begeleidde toen met toeristen, die gingen toen niet met vliegtuig, maar gewoon met de trein van Amsterdam naar Genua. Uh, en dat duurde ongeveer 24 uur. Ja. Toen kwamen we dan in Genua en daar moesten we dus met bussen, gingen we naar de stadplaatsen aan uh, Noord-Italië van Genua, de grens tot aan Frankrijk... Dat was de Italiaanse Riviera, werd die genoemd. Mm -hmm. En uh, ja, dus dat heb ik, uh, dat was mijn baan. En dat heb ik, uh, dat was alleen in de zomertijd, in die tijd. Uh, omdat de winter, dan uh, gingen die toeristen niet. Dat was van mei tot en met uh, september, oktober. Nou, en dan was het dus alleen, was ik dus weer uh, in Amsterdam, moest ik weer een ander baantje zoeken. En daarna ging het dus weer, het volgende jaar kon ik terugkomen bij diezelfde maatschappij. Ja, ik ben, ik ben... Maar ik had daar niet zoveel zin in, nou. want uh, ik moest dan weer zoveel op en neer reizen. Met groepen naar Italië, weer terug en al die reizen in die trein s'nachts. Um, toen had ik in, ondertussen gesolliciteerd uh, daar ter plekke. Ik ben gewoon op eigen initiatief richting diezelfde plaats. Gegaan aan de Italiaanse Riviera en heb daar gesolliciteerd bij een Duits reisbureau, Tjanof Reisden from Hannover. En ik werd daar aangenomen uh, als zijnde niet meer reizen, maar op een standplaats waar ik de Duitse toeristen moest ontvangen, uh, in de hotels nagaan, uh, sprekstoenden, uh, enzovoort, enzovoort. En veel meer tijd. En veel meer geld. En dat heb ik toen uh, ook nog twee jaar gedaan. Uh, dat was dus toen ook in de zomer en niet in de winter. Dus steeds in de winter terug naar Amsterdam een baantje zoeken. En uh, twee jaar bij Jan of Rijzen. En toen heb ik nog een jaar gewerkt bij een Italiaans reisbureau. Zo, oh, u heeft wel echt in de alle de... uithoeken gezeten: hè? Duits, ja. Italiaans, uh, natuurlijk uh, Amerikaans. Ja. Dat is ja, echt van dus, alles wat? Terwijl ik helemaal geen uh, opleiding had waar ik talen had geleerd. En toch ben ik aangenomen. Ja, dat en is heel bijzonder. Ja. Ik, uh, ik had dus uh, vrijgehouden wat Italiaans ondertussen in die drie jaar geleerd. Maar hoofdzakelijk gewoon in de praktijk. Mm -hmm. Waar ik... ik met toeristen dus uh, ochtends na aankomst uh, toen in Italië moest ik uh, wandeling maken. En moest uh, bij een restaurantje. En ach, uh, talen, dat is ons allemaal uh, aangeboden om talen sn snel te leren. En dat begint vaak bij handen en voeten en vervolgens uh, leer je vanzelf ja, de kleine woordjes. Ja, en Ik... we hadden allemaal, eigenlijk mijn broers ook, een talenknobbel. Ja, dit, dat, um, dat helpt. Okay, ja. Om niet uh, te langzadig te worden. Um, die uh, vier, vijf jaar was dus ten einde in Italië. Uh, daarna dacht ik, ja, wat nou? Uh, ik uh, dacht, ik wil toch nog wel weer wat anders gaan reizen. <tacht> en ik had bij de Holland-Amerika-lijn gewerkt naar New York en mm -hmm. Canada. Maar ik had ook al ondertussen gesolliciteerd bij de Holland-Afrika-lijn. Uh, dat was dus een andere bestemming. En ook weer tot mijn groot genoegen... Uh, kreeg ik een brief dat ik kon weg met de randpontein naar Zuid-Afrika als kinderjevrouw. Mm -hmm. En ik was weer ontzettend enthousiast en blij. Yeah. Uh, moet je voorstellen, dan kom je dus op een, op een schip, een kleinere schepen... maar uh, veel mooier, intiemer, met zwembaden. Uh, als kinderjevrouw ging ik ook met de kinderen zwemmen. En we gingen van Amsterdam naar Tenerife om olie te tanken, maar er mocht niemand van boord. Omdat we maar een paar uur daar bleven. Uh, ondertussen was ik ook uh, min of meer gebombardeerd als verpleegster. Terwijl ik dat uh, helemaal niet was. <laughs> en we hadden een vrouwelijke passagier van Amsterdam naar Tenerife. En die werd zieker en zieker. Een Engelse mevrouw. En in Tenerife moest zij dus naar het ziekenhuis. Maar er mocht niemand van boord. Maar ik ging met de dokter en de ambulance. de mevrouw naar het ziekenhuis brengen. Ja. En die avond heb ik nooit vergeten. dat je daar door, uh, door Afrika dan. Uh, uh, dat was niet Tenerife, maar dat was dus al in. Uh, in Afrika. En dat, dat, je, dat je dan. door zo'n stad door zo'n stad rijdt met de ambulance... en al die Afrikaanse mensen zag in lange kleding... vond ik ook fascinerend. U kwam opeens in een andere wereld terecht. Ja, ja. En waar, ik zo, waar ik zo benieuwd naar ben, Corinne... na, nu, na nu al deze ja, mooie reisverhalen heb gehoord... u had een droom, u kwam uit Coervoorde... u bent vervolgens naar Amsterdam verhuisd en vervolgens heeft u heel veel gereisd. Heeft het u ge gebracht wat u, wat u had verwacht van deze droom? Want je hebt van tevoren een beeld... en is dat ook werkelijkheid geworden? Ja, uh, ja dat is het wel omdat ik in totaal ongeveer al met al uh, zo'n acht à negen jaar heb bereid. En ik, uh, ik was toen ook op een punt dat ik dacht van... Uh, ik blijf aan de wal en ik ga dus uh, een baantje zoeken... of nog een opleiding doen die ik te, daarvoor niet had gehad. En dat lukte ook weer wonderwel. Uh, ik kwam terecht in het jongerenwerk. Uh, daar heb ik drie jaar gewerkt zonder opleiding... En toen dacht ik van, nou ja, uh, misschien moet ik eerst nu die opleiding gaan doen. En dat heb ik inderdaad kunnen doen ja. uh, met het toeladingsexamen boven de 27. Ik had niet de vrijste opleiding voor de hbo, cultureel werk. En ben geslaagd en heb vier jaar mijn opleiding gedaan. En had mijn hbo opleiding na vier jaar uh, als cultureel jongerenwerker. Oké. Okay. En ik, ik, ben, ik ben echt heel benieuwd, Corinne. In, in, het, in het begin uh, vertelde je over de kleuterschool. Dat was zeg maar het eerste werk wat je ging doen. Maar ging je dat doen omdat uh, uw moeder dat uh, vertelde tegen u... van nou, je moet maar kleuterjuf worden en dan is het allemaal goed? Of wilde u dat zelf ook graag? Ja, uh, ik wilde ook wel graag dus met kinderen werken op een kleuterschool. En ik heb, uh, of ik had al een jaar gewerkt uh, op een kleuterschool dicht bij Koeverden... En vond het heel leuk. En vandaar dat ik me ook niet inschrijven uh, voor de opleiding. Uh, als inderdaad dus uh, kinderjuffrouw, kleuterschooljuffrouw. Mm -hmm. Maar die droom en dat, dat weg willen, ook weg willen uit waar ik geboren was. En bovenal reizen, dat liet me niet los. Nee, nee. En daar heb ik dus uiteindelijk dan toch weer die opleiding afgezegd. Mijn moeder vond dat heel jammer. Die wilde graag dat ik thuis zou blijven. Uh, maar ik ben dus toch richting Amsterdam gegaan. En met het gevolg dat ik de kans kreeg om te gaan reizen. Ja, en dat heeft dat gedaan. u gedaan. Was... Bent, u bent overal geweest. New York, Canada, Afrika, uh, Italië. Ja, ja, zal ik u vertellen waar Afrika. Na Tenerife gingen we twaalf dagen lang alleen maar waterzee... Uh, richting Kaapstad. De onderste punt... En dan zeiden mensen wel eens later, oh wat heb ik me dat vreselijk, alleen maar water. Ik vond dat fascinerend. Dan stond je aan de reling, s'avonds of zo, en je, je sneed door die golven. Uh, overdag zag je alle de, de, de, de vogels achter het schip aan. En de, ik vond dat, de zee fascineerde me ook geweldig. Uh, Kaapstad we, bleven we drie dagen, gingen passagiers van boord. Uh, sommigen gingen mee verder gingen we naar Post-Elizabeth, East London en naar Durban. Uh, Durban ook weer een dag of drie. En mocht ik ook van boord... Uh, uh, dan gingen we richting het laatste, Mozambique. Toen nog het onafhankelijke Portugese Mozambique. En dat was de laatste drie dagen in Mozambique. En dan weer helemaal dezelfde... ...weg terug naar, Am naar Amsterdam. Zo. Helemaal een he dezelfde weg een hele reis. in de omgekeerde ja. richting. Ja. Terug. Ja. Ah. En het kinderjuf zijn op de boot vond ik prachtig. Veel mooier dan de des bij de, de Holland-Amerika-lijn. Want ja, de kinderen deden je spelletjes mee. We hadden altijd een kinderfeest. Het uh, was heel leuk op een schip. En we gingen, passeerden de Neptunus. En dan werden, werden veel mensen gedoopt. Bij de, het feest van Neptunus, ik onderhand natuurlijk ook, een keertje. En uh, spelletjes met de kinderen, zwemmen in de zwembad met de kinderen. Nou, dat was gewoon ontzettend leuk. Ja. Ik vind het uh, mooi om te horen, Corinne, alle verhalen die je meegemaakt hebt... en ook ja? hoe je droom uiteindelijk werkelijkheid is geworden. Ja, het is mooi om te horen, zeker. Ja, en ik wil zeker. En ik wil u daarvoor bedanken voor het delen van uw verhaal... en uh, ja. het, het uitgebreide vertellen daarvan. Dank u wel. Dank, dank u wel. Goedenavond. Ik wens u ook een goede nacht. Dag. Dank u. En ik ga naar Annemieke. Mieke. Goedenacht. Ja, goeie, goeie nacht. Dank voor je geduld. Ja, nee, graag gedaan, uiteraard. Jij hebt ook een droom. Ja. Ja, best wel. En die droom is nog niet uitgekomen, hè? Die, dat is, dat nee, gaat nee. richting uitkomen. Ik, ik hoop het echt met heel mijn hart. Ja, ja. En wat is jouw droom? Tegelijkertijd ben ik er ook een beetje bang voor, maar... Aan de ene kant, maar het is wel... Ja, ik hoop het echt heel erg. Ja, en wat is jouw droom, Annemieke? Nou, ik, ik wil echt zo heel erg graag... Ik wil dolgraag butler worden. Ja. ja. En... Tenminste, laat ik het zo zeggen. Ik wil dolgraag de butleropleiding doen. En wat voor werk ik daarna ga doen, dat weet ik nog niet. Maar uh, ik wil in ieder geval heel erg graag de opleiding gaan doen. Ja. En waarom wil, je, waarom wil je heel graag butler worden? Eh, uh, ja, het heeft altijd al heel erg in me gezeten. Ik, ja, ik wil gewoon heel graag, ja, dienstbaar zijn aan mensen. En, ehm uh, het heeft altijd wel in me gezeten. En, ehm. Uh, Ja, ik ben wel een beetje zenuwachtig hoor. omdat ja, Het betekent heel veel voor me. En, en Ik merk ook, ik heb wel wat dingen opgeschreven... maar ik kan het niet zo goed um, uit mijn woorden komen. Nee, maar dat geeft niet. Dus, we, we hebben maar, de tijd. Maar dus, vraag toch maar gewoon veel dingen. Dat is misschien ook wel handig, een ja. beetje. Ja, want maar, ik, ik, ik, ja. ik ben dan heel erg benieuwd, Annemieke. De, de, de wereld van de, de butlers, die ken ik niet zo, niet zo heel erg goed. Ik zie ook eigenlijk nooit een advertentie staan van Butler gezocht. Nee. Kan je eens nee. vertellen, wat, voor, ja, wat, wat doe je verder als Butler... en, en waar speelt dat zich allemaal af? Ja, dat, dat kan overal zich afspelen. Je, uh, het kan zich afspelen ja, in, in hotels. Je kunt, nou ja, je kunt uh, werken gewoon in, in hotels, in ambassades, bij, bij uh, mensen thuis. Uh, ja, in grote huishoudens, in kleine huishoudens. Ik zou zelf denk ik wel in, in uh, een klein huishouden willen werken... Uh, ik ben niet zo iemand van de grote huishoudens, denk ik. Uh, maar voorlopig is mijn droom eigenlijk om die opleiding te doen ook. Uh, ja. ja. Nee, maar waar, waar is, bestaat zo'n opleiding uit om, om Butler te worden? Hoe lang duurt dat en wat, nou, wat leer je dan? Ja, allemaal? Het is een opleiding van acht weken. Het is dus niet zo heel erg lang. Het is wel ontzettend intensief. Ehm... Um, het is een, een interne opleiding. Um, ik weet niet of je internet hebt. Um, het is in ieder geval op ww.butlerschool.com. Daar zie je wel het een en ander, Butler School, mm -hmm. waar ook. Het is een internationale opleiding, maar je zit in Valkenburg in Nederland. Um, maar wat, waarom ik het graag wil doen, ja, het is gewoon, ik, ja, ik heb gewoon ja, ik vind het. Ik heb vroeger heel veel dingen gemist en um, en ik ben nu eigenlijk pas heel erg bezig met heel veel dingen aan het inhalen. Ik ben nu, ik ben nou 39 mm -hmm. en. Maar um, wat heb je bijvoorbeeld gemist, waarvan je zegt van nou dat moet ik nu inhalen? Nou hele basale dingen eigenlijk, um, zoals um, nou ja, ja in mijn mijn jaren, zeg maar. Waar je normaal gesproken zou je bezig moeten zijn. Een beetje met, met uh, make-up. Uh, nou ja, dat soort dingen. Dingen als zelfzorg en zo. Die heb ik helemaal niet gedaan. Ik was veel meer bezig met. met uh, nou ja, een beetje inhakend op, op dat, dat nare bericht van die jongen, zeg maar. Uh, ik heb zo'nzelfde dingen meegemaakt. Ik was veel meer bezig met overleven. Van hoe hou ik het veilig voor mezelf? Uh, dat was voor mij veel meer prioriteit. En, en um, ik ben nu eigenlijk, ik heb twintig jaar, zeggen, maar, heb ik hulpverlening gehad, heb ik hulp gehad. En nu ben ik, in mijn hoofd ben ik nu eindelijk beter. En nu ben ik eigenlijk klaar om, om te gaan werken en om de wereld in te gaan. En, maar ik heb nu zo'n achterstand opgelopen. Ik heb nog helemaal geen werkervaring gehad. Ik, heb nog, ik ben van de betaalde arbeidsmarkt afgerukt eigenlijk voordat ik er überhaupt aan kon beginnen. Ja. En... Daarom vind ik het ook zo eng. Ik heb een, een, een droom en ik weet in mijn hart en in mijn hoofd... kan ik wel denken van nou, ik kan het wel. Maar ik heb nog eigenlijk geen enkele werkervaring om, om die ideeën te staven. Nee. En, en dat vind ik zo eng. En ik heb er eigenlijk alleen maar teleurstellingen gehad. En het is een hartstikke dure opleiding. En uh, <laughs> ja, het laatste wat ik wil is eigenlijk verdere teleurstellingen hebben... Ja, maar dat, dat, dat, en, dat, dat, ik vind het wel heel mooi dat je, dat je iets gevonden hebt waarvan je zegt van nou goed, daar wil ik van gaan. Dat is mijn droom. Ja. En daar hebben we het ook deze nacht over in het programma over ja. Hè, ja. dromen die je al... Want hoe lang heb je deze droom al? Ja, draag je die met je mee eigenlijk? ja run. jaren. Heel veel jaar eigenlijk al. Nou misschien al wel een jaar of vijftien. Misschien wel langer. Want weet je nog wanneer er een moment was dat je dacht van hé, hey, ik, wil, ik wil graag butler worden. Dat lijkt me heel erg leuk. Heb je een keer wat oh. over gelezen of iemand gesproken? Ik heb er niet, ja, ik heb het al, al nou, misschien al wel sinds mijn, mijn studietijd al wel ligt, denk ik. En dat is inmiddels al, al denk ik wel twintig jaar geleden inmiddels. Toen begon ik met studeren. En, nou, het was in ieder geval al, al heel lang een stille winst, al wel voor mij. Ik heb, al, ik heb wel een andere studie gedaan die, die mij ook heel erg goed beviel trouwens hoor. Maar ik wist helemaal niet dat er een opleiding voor was überhaupt. Ja. En daar kwam ik eigenlijk pas vrij recent achter. Een, een jaar geleden ongeveer. En uh, wat je een oog? <laughs> dat bestaat, bestaat ook, ja. Überhaupt. En wat, wat, wat ik dan wel uh, bijzonder vind, je zegt eigenlijk van... nou goed, ik heb een hele lange periode in mijn leven gehad uh, dat, je, dat je moest overleven. Ja. En uh, ja. je wil dus nu dingen gaan inhalen. Ja, maar daar ben ik door, al heel hard mee bezig hoor. Precies, door het kiezen van uh, het, het beroeputtelen. Je zegt zelf al, ik wil mijn dienstbaar opstellen. Dus je gaat ja. eigenlijk weer allerlei uh, ja, dingen aan mensen geven. Je gaat mensen helpen. Ja, maar nu vanuit... De, ja, van, ja, vanuit een... een uh, niet vanuit slachtofferschap, zeg maar. Maar vanuit, uh, vanuit mijn, mijn hart, vanuit... Ja... Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Dat voelt voor jou als geven, als inhalen. Uh, iets moois bijdragen. Nou, maar ook voor mezelf inhalen. Want ik heb heel veel kansen gemist. Ik heb heel veel leuke dingen gemist. Ik, en, en, uh, ja... Kan je een voorbeeld en, geven van iets leuks wat je gemist hebt? Uh, ah, nou ja, bijvoorbeeld... Um, nou ja... Wat ik denk dat leuk is, dat, dat weet ik niet. Ik, dat heb ik nooit gedaan. Ik ben nooit gewezen stappen, bijvoorbeeld. Uh, ik heb nooit uh, vriendinnen gehad, eigenlijk. Uh, ik ben nooit bezig geweest met, met, uh, eigenlijk met vriendjes of wat dan ook. Of, uh, um, ik ben altijd heel alleen geweest. Ja... Uh, yeah. Ik, ik heb niks eigenlijk niet meegemaakt van, van... Ik wist helemaal niet van eigenlijk niks over zelfzorg bijvoorbeeld. Ja. Over hoe je moet kleden, over hoe je jezelf moet verzorgen. Daar ben ik nu mee bezig eigenlijk heel erg. Mm -hmm. uh, eigenlijk de hele basale dingen. Uh, ik wist niet hoe ik met mezelf om moest gaan. En, en uh, daar ben ik nu heel erg mee bezig. En... Um, en eigenlijk, ja, het is heel erg dom eigenlijk, maar um, ja, ik, ik, ik, <laughs> ik, ik, ja, daar ben ik gewoon heel erg mee bezig. En het stom is, ja, je moet natuurlijk ook voor die opleiding moet je toch wel representatief er ook wel uitzien. Nou, ik heb geen idee hoe ik dat moet doen, bijvoorbeeld. Uh, <laughs> dat zijn allemaal dingen. Ik voel me soms heel erg wereldvreemd en, en ja, dat soort bizarre dingen. Ja, ik, maar ik vind dan wel uh, heel knap dat je die, uh, die, uh, die droom bij je draagt. En dat je ook, ja. nou, als, als ik het zo hoor, is het best wel serieus. En ga je ook gewoon die opleiding doen? Ja, dat, dat hoop ik. Ja, dat ben ja. ik wel van plan. Ja. En, maar ik, ik moet nog heel hard eraan werken wel. En ik, ik ga nu wel proberen om een uh, werkervaringsplek of een stage te gaan uh, krijgen. Bij, bij, in een hotel uh, hier bij mij in het dorp. Dat hoop ik dan althans. Ik, ik hoop er wel hulp bij te krijgen. En, en ik hoop ook ook wel mensen te vinden die in me, ja, die toch ook een beetje in me geloven... zoals ik toch wel in mezelf geloof. En die me toch ook wel een beetje willen helpen met uh, dingen. Ja, want dat wilde uh, ik eigenlijk net vragen... kan je je droom alleen waarmaken maken? Of heb je daarvoor nee, he, toch ik, mensen, mensen nodig? Ja, ik denk het wel. Ik, ik, ik zit er zelfs aan te denken om misschien iets van een, een... ja, kijken of ik een soort sponsoractie kan opzetten of zo. Want ik heb helemaal geen cent te maken. Want ik heb nooit kunnen sparen... Ik, ik moet echt van een minimumuitkering leven. En die opleiding is uh, bijna 14.000 euro. Zo. Nou ja, ik, ik heb helemaal nooit kunnen sparen. En, en ik heb geen geld om, om iedere vier weken, vijf weken naar de kapper te gaan... om mijn haar goed te houden, zodat ik... Uh, nou ja, dat soort domme dingen, weet je wel. Mm -hmm. En, en uh, ja, mijn handen zitten zijn helemaal uh, kapot. En, en door allerlei dingen. En... Mijn nagels. En ik moet mijn nagels goed maar doen. Moeten maken. En. Nou ja, ik heb helemaal geen idee. Nee. Nou ja, je lacht er dus zo over, maar eigenlijk is het natuurlijk helemaal niet leuk. Het is natuurlijk best wel nee, te het. Is, ja, nee. Ik vind dat, nee, dat is ook helemaal niet leuk. Nee. Dus ik, ik moet echt zo het gaan denken. Ik heb het er vanavond met een vriend over gehad. Van, is dat mogelijk? Hij zei van ja. Volgens. Ze zei het moet mogelijk zijn. Maar ja, dan moet je wel ergens met de billen bloot. Dan zou je naar een kleine bedrijfje moeten gaan. En zou je. Jouw verhaal moeten vertellen en kijken of zij uh, ja, meerdere mensen een klein bedrag aan jou willen schenken. Ja. En, en waarom, uh, even een hele <laughs> gekke vraag, je gaat, hè, je wil Butler, uh, da, da, ja. daar kies je voor, dat vind je mooi, je vindt ja. het mooi om dienstbaar te zijn. Je kan ook zeggen van nou goed, ik begin als uh, huizhouwzen bijvoorbeeld, dat ze ook dienstbaar zijn, mensen helpen, ja. laagdrempelig. Ja. Ja, dat heb ik... Ik heb wel vrijwilligerswerk gedaan in die richting. Maar dat, dat was... Uh... Ja, dat, dat, dat was... Uh... Ik zou er niet aangenomen worden. Dat is het lullige. Ik heb geprobeerd om, om baantjes te krijgen, maar mensen nemen me niet aan. En uh... dat is heel raar. Dan ben ik of te duur. Of uh, ja, ik heb wat dat betreft, wat dat betreft, dan weer mijn achtergrond niet mee. Mm -hmm. Want zo netjes ben ik dan ook weer niet. En uh, ja en de butleopleiding op de manier, ja, dat, dat staat ook op de site. En wat ja, je achtergrond doet er niet toe. En je leeftijd doet er niet toe. Je, je mentaliteit doet er heel erg toe. Ja. En zij leren je de, de praktische invulling daarvan. En um, ja, op de ene of andere manier spreekt dat me ook heel erg aan. Ik zou zeggen, uh, Annemieke, ja. hou, hou, hou de droom vast. En, uh, ja, zeker. Ja. Als ik je zo hoor, dan, dan gaat het je lukken om de droom te verwezenlijken. Ja, dat ga ik ook echt wel proberen. En, uh, ik hoop ergens in 2014. Uh, de cursus voor de, dit jaar zit sowieso vol. En half, uh, echt geloof 2013 ook al bijna. Ik hoop in 2014 uh, ergens uh, mee in te schrijven. Ja. Nou, hou de droom vast. En heel veel succes met... Uh, ja, als je ooit hè, Butler uh, gaat, gaat worden, als je dat mag zijn. Ja. Ga ervan genieten. En uh, ja, laat weten ja. als het zover is. Lijkt me leuk. Ja, ja nou, ik, ik ga dat uh, zeker... Uh, ja, voor mijn gevoel... Ik heb, zoiets, nou, dat, dat, ja, ik heb me eigenlijk letterlijk in mijn leven nog nooit zo goed gevoeld als nu. Ik voel me nu echt vrij. En, en ja, ik voel me gewoon heerlijk en... en dat vind ik, weet je, dat, dat ik dat een heel erg een van de mooiste woorden vind. Heerlijk. Heerlijk, ja. Ja, omdat je ook als je die twee letters omruilt, de, de R en de L, dan heb je heel rijk. Ik vind dat zo mooi. Dat, dat, gewoon, dat, ja. dat is inderdaad, ja. Dat heb je en dat, dat is voor mij hartstikke nog niet meer dankbaar. Ik, je, ik dank heel veel. Ik ben heel dankbaar voor alles. Ja. En, en, ja. en klaar voor de volgende stap. Ja, juist. Ja. Ja. Ga ervan genieten Arna dank En uh, dankjewel dat je uh, je verhaal wilde delen en dat je belde. En ik wens je goede nacht en succes. Ja, hetzelfde. Jullie ook goede nacht. En bedankt Graag gedaan. Oké, okay, doeg. We praten vannacht over uh, dromen dromen die je al lang uh, bij je draagt. Dromen die uitgekomen zijn of dromen ja, die je misschien nog wil verwezenlijken... of nog niet helemaal op het ja, juiste moment zijn. Of misschien heb je dromen bij, bij je, maar ja, dat, daar is het nooit van gekomen. En om wat voor reden is daar dan niet van gekomen? En hoe ver bent u misschien gekomen om stappen te nemen naar uw droom toe? Belt u 0800 1121, dat is 0800 1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Radio 1. 10. There ain't no hiding place from the Father of creation. Marley en de Walers op Radio 1 en One Love. We praten vannacht over uh, dromen. We hebben het vannacht over dromen. Ja, de jongens en de typische meisjesdroom die je vroeger kan hebben. Je wil bijvoorbeeld treinmachinist worden, dokter of brandweerman. En ja, misschien is die droom wel werkelijkheid geworden. Ik heb nog niet iemand gesproken vannacht die treinmachinist is geworden... of dokter of brandweerman. Uh, wellicht dat die persoon ook nog kan bellen via 0800 1121. Dat zou leuk zijn. Maar in ieder geval praten we over... Uh, ja, de weg naar een droom toe en het uh, vasthouden daaraan en alles wat je daar, uh, daarop mee, meemaakt en de keuzes en afwegingen die uh, gemaakt moeten worden. Aan de telefoon heb ik uh, Hendrik, goedenacht. Ja, goedenacht uh, samen in ieder geval wat daar in de studio ja aanwezig is. Uh, ja, voor mij in verhaal. Ik, ik ga eventjes vlug alles door, doorheen nemen. Uh, mocht er wat wezen, moet je even tussendoor komen en dan, uh, dan ben ik even stil. Dan moet je of je wat vragen wil of wat dan ook, dat hoor ik het wel. Ja, dat is goed. Oké. Okay. Goed, en, uh, op een gegeven moment dat ik dus uh, geboren werd... dat ik dus uh, uh, de ziektes van mijn ouders heb gekregen. Dat is het TBC. En dat is een doorgeslagen uh, polio. Uh, van TBC ben ik genezen geworden, helemaal... Mm -hmm. Ik kan nu ernstige gevallen mag ik overal bijwezen. Ik zal nooit meer een gtbc krijgen meer. Dat gelukkig niet meer. Maar goed, en op een gegeven moment, ja, door die ziektes dan ga je dus lang in de revalidatie. Al die toestanden, in het sanatoriumsleven, in het ziekenhuis zitten. En dat is tot aan het twaalfde jaar voor mij is dat gebeurd. En toen kom ik dus gewoon in de maatschappij. Ja, gewoon in de maatschappij. Dan moet je ook maar alles leren, want ik heb nooit geen niks wat gezien... En onder de mensen geweest, nooit. Van familie dat, uh, nou familie, ja, die keken mij niet meer naar, naar mijn om. Want ik was een uitschot. Omdat je dus invalide bent, dan word je uitschot gekeken. Maar goed, ik, uh, ik ben eerst uh, in het kinderthuis geweest. En dat beviel me niet goed. Ik ben elke keer lastig geweest. En op een gegeven moment, uh, ja, toen uh, ben ik naar de boerderij toegegaan. Ben ik daar vijf jaar in, in de kost geweest. Mm -hmm. Dat beviel me allemaal wel goed. Maar in die tussentijd naar school toe, ja, dat lukte me niet. En toen ben ik uh, op een gegeven moment uh, naar school gegaan dat ik dus 13 jaar werd. Moest ik voor het eerst naar school toe. Nou goed, en uh, heb ik in twee jaar tijd heb ik al die zes klassen doorlopen. En dat, uh, ja, dat kreeg ik niet allemaal precies onder de knie. Maar tot het eind van de latijn van de, de school, dat ik dus naartoe moest ging allemaal prima, alleen wat dus uh, tegenwoordig nu heet, uh, dat is uh, uh, van meetkunde en dergelijke. Uh, hoe, hoe noemen ze dat tegenwoordig, een nieuwigheid? Uh, de meetkunde? Hebben ja, je... meetkunde en uh, uh, algebra dergelijke, weet je wel. De wiskunde is dat, geloof ik. Ja. Nou, en dat, uh, dat brak me de nek. Nou, toen op een gegeven moment, toen uh, ben ik daar van school afgegaan... Daar heb ik drie, of acht maanden gezeten. Toen werd ik in het zat. En toen heb ik gezegd, nou, nu, ik was vijftien jaar, toen uh, ging ik werken. Ik ben overal aan toe geweest, Ik heb overal gewerkt. En op een gegeven moment had ik mijn laatste werk in Duitsland. En uh, dat ging allemaal goed. Ik verdiende heel, heel goed. Drie keer modaal als van Nederland. Maar goed, en op een gegeven moment toen, uh, ja... De laatste werk wat ik dus kreeg dan, uh, was drie maanden. Toen kreeg ik dus te horen dat de zaak failliet was. Dus kreeg ontslag. En toen werd, werd ik een zat En toen ben ik uh, naar mijn zwager toe gegaan. heb ik aan mijn zwager gevraagd in Duitsland. Van uh, wil je me even naar het brengen? Hij zei waarom? Nou ik ga ik wijk zoeken. Nou dan ben ik dus liftend uh, van Duitsland af naar, naar Rotterdam gevaren. Of gereden met de vrachtwagen. Mm -hmm. En uh, daar ben ik op de boot gaan terechtgekomen. En daar kon ik de studie volgen. En uh, nou, als matroos. Maar toen in die tijd mocht je makkelijker matroos worden. Want uh, hoef je niet aangemonsterd te worden, helemaal niks. Toen die tijd was het een stuk makkelijker. Tegenwoordig niet meer. Maar goed, op een gegeven moment. Ik heb de studie allemaal gevolgd. En op een gegeven moment, drie maanden voordat ik uh, examen moest doen. Want die examen was, uh, ja, het duurde alles bij elkaar een half jaar. Want je moest examen doen, gelijktijdig, eh, praktijk. Nou, en eh, dat verliep allemaal goed. En wat er gebeurde nou op een gegeven moment? Moest ik een ander schipper hebben. Want ja, die, eh, die kon ik meer verdienen. Want de studie kost ook geld. Nou, op een gegeven moment, ja, overgevaren naar een ander schipper toe. Dat ging allemaal goed. En op een gegeven moment, halverwege, toen eh, ging domme door mijn knie heen. Nou, toen hebben ze dus mij eh, naar het ziekenhuis toe gebracht... En toen kreeg ik dus te horen dat ik dus uh, niet meer mocht varen. Zo. Nou, dat was een grote domper van mij. Ja, want toen was ik bezig met, met de opleiding. Ik drie, ja. U was, u, u, u was bezig met de opleiding. Ja, ja ik was bezig met de opleiding. Ja. En uh, ja, uh, drie maanden voor het examen. Ik had goede punten. Ik, uh, dus zou, in feite zou u kunnen zeggen: Nou, ik haalde het. Ja. Maar ik mocht dus niet meer verder gaan. Want je mag niet verder studeren als, uh, zonder praktijk. Dus zodoende, en dat uh, heeft me heel zwaar bevallen. En, nou, en uh, op een gegeven moment heb ik gezegd: Nou, ik, ik zie wel wat ik ga doen. Nou, toen ben ik gaan verhuizen naar Noord-Holland toe, want ik woonde dus in Gelderland, uh, vlak aan de Duitse grens. Ik ben in Noord-Holland gewoond en daar ben ik getrouwd en ik heb kinderen gehad. En in die tussentijd uh, ben ik naar een schoonmaakbedrijf begonnen. Oké. Okay. En daar heb ik nu 38 jaar daar heb ik daar gezeten. Ja. En dat heeft, u zelf, dat heeft u zelf opgestart, het schoonmaakbedrijf? Nou ja, enigszins of... een beetje wel, ja. Maar met, met hulp van mijn oude baas en dergelijke, dat ging allemaal wel goed. Ja. Maar het, het is een klein bedrijf hier, maar ja, ik heb het naar mijn zin. Mm -hmm. En nou, hoef ik verder is niet meer, niks meer te doen, want ik, ik ben nu gepensioneerd. Ja. Uh, dus vandaar. Ja, een, een heel verhaal met, met vooral een, een, een heftig begin. Uh, het lang revalidatie gehad, u, he, het polio. Hoe, hoe, uh, waar kwam bij u de droom? Om de hoek kijken van, hè, ik, ik zit in deze situatie, maar ik vind dit eigenlijk heel erg leuk. Ik wil dit graag. Nou, ik heb uh, de studie heb ik altijd uh, graag willen volgen. Maar wat toen in die tijd gebeurde, in ziekenhuis en sanctuums kreeg je nooit geen les. En als ik les uh, zou kunnen krijgen, ja, dan uh, werd ik afgekeurd, want uh, ik kon slechts zien. Ik had een beeld nodig, maar niemand zou dus mij in de gaten krijgen... van god, ik, ik moet voor de oogarts even kijken of wat dan ook, helemaal niks. Vroeger was dat niet zo, hoor. Want vroeger de, die uh, penzeline, dat was het toen niet, uh, mocht ik ook niet hebben... want dat was veel te duur voor het ziekenfonds. Nee, maar had u toen wel zoiets van, nou, ik, ik, ik zou heel graag ooit nog dit willen doen als dat kan? Een bepaald beroep uitoefenen, of, of uh, heeft u dat ja, niet echt gehad? eigenlijk, uh, wat ik dus eigenlijk wel graag wil, dat zou ik willen varen. Dat, uh, dat wel. Want ik heb toen in, uh, in Noord-Holland ook een pontje gevaren. Want die schipper die herkende mij van vroeger. En die heeft mij de, toen werk aangeboden in verband voor, uh, voor die uh, pontje. Hij wou ook op die grote passagiersschip hebben. Ik zei nou, ik zei, dat durf ik me nou niet aan. Ik zeg, want ik heb een, een WHO-uitkering en dat uh, ga ik niet meteen op het spel zetten. Ja, dus u bent eigenlijk van, van, het, van het grote schip waarvan u hè, toch wel droomde... bent u eigenlijk naar een pontje gegaan? Uh, ja, daar heb ik trouwens ook niet lang gevaren hoor. Want dat, uh, dat kon ik niet zo lang meer volhouden. Ja. Maar wat ik eigenlijk nu eigenlijk graag zou willen... dat is uh, uh, zelf een klein, klein bootje hebben... waar ik dus door de rivier en zo wat over kan varen. Dat zou ik wel interessant vinden. Ja, dat is nog een, iets, iets van u... Dus u bent eigenlijk graag op het water, daar komt het op neer? Uh, ja, maar aangezien dat het, uh, heel moeilijk zal worden. Want ja, ik ben. Uh, in die tussentijd heb ik twee nieuwe kunstknieën gehad. En dat is niet zo bevorderlijk met tegenwoordig. Nee, nee. Maar. Uh, de, de droom die u had betekende ook eigenlijk ook vaak alleen zijn. Uh, ja, dat klopt. Daar, daar, daar, ik nee, daar, daar, ik dat ben u heel fijn. trouwens alleen, dus wat dat betreft, dat uh, maakt niet zoveel meer uit. ja nee, Maar er, er kunnen zijn mensen die hè, bij bepaalde beroepen, als ze weten van nou, dat, dat moet ik alleen doen, dat, dat, dat kiezen ze dan liever niet voor. Nou nee, dat maakt mij niks uit hoor. Als ik alleen ben, dat maakt ook helemaal niks uit voor mij. Nee. Dat niet. Maar ja goed, uh, dat is tegenwoordig... Uh, ja, ook uh, niet zo makkelijk. Ten eerste, je bent, je bent gepensioneerd en uh, je hebt er verder middelen niet voor. Maar uh, als ik het zou willen hebben, dan, uh, ja, dan ging het zo weer uh, alleen over, overal naartoe toevaren en uh, alle toestanden, dat ik dus zelf een bootje heb. Ja, dat is nog altijd een, een droom. Maar betekent dat dan, uh, is dat een stukje uh, ja, uh, fysieke gezondheid wat, wat, wat niet meehelpt? Of is het uh, financieel dat u zegt, nou, dat is nog even iets te veel om een bootje te kopen? Nou, financieel, dat is het punt 1. En punt 2 is namelijk ook. Nou, de gezondheid is vrij aardig goed. Daar mag ik helemaal niet over Maar ik heb de laatste jaren heb ik zoveel voor de kiezer gehad. Dat ik dus, ja, dat ik toch even nou moet na, na, de, na moet denken: van nou, ik moet even een beetje rustig aan Ja. Want ik ben nu ook al 66, dus wat dat betreft. Ja. Heeft u nog uh, tips voor mensen om, het, uh, om je droom te verwezenlijken? Wat heb je daar nou echt van nodig? Is dat doorzettingsvermogen? Of is dat... Ja, het belangrijkste is doorzettingsvermogen... en de ideeën wat je in het begin hebt... toch zoveel mogelijk door blijven graven en vroeten en doen... totdat je ergens wat gevonden hebt waar je kan zeggen... nou, daar is, daar is het begin. Iedereen, wat, wat je ook gaat doen, moet je altijd laag beginnen. Mm -hmm. Dat is makkelijk genoeg. En je moet steeds verder omhoog op de ladder werken. Ja. Nou, en dat, uh, dat heb ik toen in toen die tijd ook moeten doen. En vooral in die schoonmaakbedrijf. Ja, dan, dan moet je klein beginnen. En dan moet je toch langzaam maar omhoog gaan werken. Ja. Dus vandaar. Dankjewel, uh, Hendrik, voor het uh, delen van, uh, van je verhaal. Ja, oké. Okay. En ik... en uh, in ieder geval wat, uh, wat ik complimenten van jou wil geven... dat is... Uh, de, de mensen rustig uit laten praten. En dat vind ik grandioos van je. Nou, dat is uh, uh, leuk om te horen. Dank u wel. Oké. Okay. En ik wens je nog een goede nacht. En uh, succes verder, eens, hè? Dank u wel. Dag Hendrik. Oké. Okay, doei. Wilt u meepraten over het onderwerp, de hobby's uit uw jeugd... de jongens- of meisjesdroom, uh, de hobby die misschien werk is geworden? Um, ja, hoe heeft uw partner of uw kind daarbij gesteund... bij het verwezenlijken van uh, de hobby, de uiteindelijke droom? Ook, ook al heeft dat veel gekost, hoe is dat gegaan? En uh, ja, wat is het avontuur wat u inspireerde in uw jeugd? De droom die u wilde najagen, het, het grote avontuur wat u wilde aangaan? Belt u 0800-1121, het gratis telefoonnummer 0800-1121. I still get it. Nicole hier hierin. Dit is de nacht op Radio 1. Je I'll get along. We hebben het vannacht over uh, hobby's, over dromen. Avonturen uit de jeugd. Uh, hè, uh, inspiratie die je krijgt om iets te gaan doen. En ja, hoe gaat dat dan? Welke keuzes worden er gemaakt? En uh, welke afwegingen? En welke mensen zijn bijvoorbeeld ook bepalend daarin? Aan de telefoon heb ik uh, Saskia. nacht. Ja. Uh, ik heb de radio aan, moet ik die uit doen? Als je die graag uit wil zetten, dat, uh, dat praat makkelijk... Dat zou beter, want anders krijg je zo'n soort echo uh, Ja, manier. precies. Saskia, oh, nee. jij, wilt, uh, jij belt voor uh, de droom van je dochter. Ja. En wat is de droom van jouw dochter? Ja, dat zij een baan vindt als journaliste. Zij heeft dus niet voor niets uh, die HBO-journalistiek gedaan. En uh, tot 2016 zijn er geen banen, volgens de Volkskrant. En uh, ja... Hoe nu verder, zou ik maar zeggen? Ja. Ze, ze moet haar droom dus gaan aanpassen op de een of andere manier. Ja, want, want bent u er ooit, uh, is daar ooit een moment geweest dat u samen met uw dochter heeft gesproken over hè, wat ze dan graag wilde? En uh, heeft u er toen geadviseerd of geholpen? Nee, zij, zij wel, ze wist al toen ze een klein meisje was van 12 dat ze journalist wilde worden. Dus alleen is het dan sneu dat je dan geen kans krijgt, omdat de banenmarkt. Natuurlijk helemaal op slot zit. Ze altijd nummer twee is. Mm -hmm. En uh, altijd te horen krijgt dat ze geen ervaring heeft. Maar zo krijg je, zo krijg je natuurlijk ook nooit ervaring. Nee. En, en hoe, uh, hoe helpt u uw dochter hierbij? Bij uh, ja, uh, nou, de droom uh, aanpassen? Om haar uh, pro te proberen op een ander pad te brengen. Dus dat zij uh, haar, uh, ja, haar ideeën, haar plannen moet uh, bijstellen. En uh, misschien naar het buitenland moet gaan. Maar goed, dan, kijk, je kunt je kinderen van alles uh, aandragen. Maar ze moeten het zelf willen, natuurlijk. Ja. ja. En is dat in dit geval zo? Willen uw dochter de, dat advies van u aannemen om naar het buitenland te gaan om daar de journalistieke uh, carrière jawel, aan te doen? Ja, ze is er wel in haar hoofd mee bezig. We, we hebben, ze heeft een oudste zuster die woont in Engeland. Die werkt aan de universiteit. Daar werkt ze af en toe, dus wordt ze dat even ingehuurd. Dus ze heeft ook best wel ervaring uh, in het buitenland al. En ik heb zelf uh, vrienden, tenminste, ik ben half Surinaamse. Dus uh, daar heb ik vrienden en die zeggen: stuur er hierheen. En ik heb een hele goede vriend in Vietnam en die roept, stuur het maar naar mij naar ja. <laughs> mee. Goed, ik kan, ik kan wel van alles verzinnen. Ja, maar en het meisje ja. moet er natuurlijk zelf aan toe zijn. Ja. En, huh? en in wat voor uh, ja, hoe, hoe, hoe denkt uw dochter u erover? Over haar droom? Uh, is ze teleurgesteld nu? Of? Heel teleurgesteld. Ja. Ze was eigenlijk. Uh, ...tegen de depressie aan. Zo. Kijk, als jij zo mooi afstudeert... Hè, ...en, en ja, je hebt ook bij je uh, man bij het hond gewerkt... ...en bij de krant en allemaal goed gedaan... ...en een 8,5 is best heel netjes, zou ik zeggen. Ja. Hè, voor HBO Utrecht. Dan, uh, ja, dan, ja, dat vond ik wel heel triest... Om, uh, ...om je kind dan diep verdrietig te zien... ...dat het maar niet lukt. Mm -hmm. Ja, dat, dat is wel inderdaad wel pittig. Ja. Inderdaad. Ja. En, en, en de, de, het aanpassen van de droom. Met, ja, met wat voor. Wat voor uh, u zei net al adviezen van: hè? ik kan naar Engeland gaan, ik kan naar Suriname gaan. Maar ja. wat, wat, wat, wat kunt u verder nog, nog aanreiken aan haar? Nou ja, wat je, heeft u gedaan? dat is het enige wat je kunt doen. Uh, ga maar bij jezelf na. Uh, je, je moet er toch zelf aan iets toe zijn. Hmm. Een ander kan nog zoveel ideeën hebben. Maar ja, jij moet uh, het, het, het doen. Hè? Ja. Dus ja. meer kan ik eigenlijk niet doen als moeder. Ja. Maar het gaat me wel heel erg aan mijn hart. Ja. Maar is, is, is, uh, bent u en uw dochter zijn, zijn wel beide trots dat het hè, de droom toch een beetje nou, is in, in, in die zin nou, Ik ben bijna eigenlijk is... zo ontzettend trots op haar. Ik wou net zeggen, dat ja. een kind is wat uh, best wel, uh, zeg maar, wat uh, klachten had, wat? Uh, ja, dat gaat te ver om dat uit te wijden, maar hij moest een, een, een echte knokker, maar was toch altijd kampioen op de tennisclub en overal erg goed in en tegen de klippen op, zeg maar. En dan, ja, toch dan nu, als je al twaalf bent en je weet wat je wilt en je, en je bent het en omdat je de tijd tegen hebt en het lukt niet, dat is dan wel heel sneu. Ja. Yeah. Zeker. En is er, een, is er dan een, een, een plan B bij uw dochter? Ik heb wel een plan B. Ik heb nog wel een plan... Mm -hmm. waar die mevrouw uh, ook nog in zou kunnen passen. Uh, die mevrouw Annemiekhoof, hoe heet ze? Ja. Ja, dat, dat, dat doe ik morgen wel even op de mail zetten. Want ik ben zelf uh, jarenlang ondernemer geweest... bij heel veel grote bedrijven en ook mijn eigen bedrijven. Dus ik zou daar ook... ...voor haar iets okay, dus zou, in kunnen betekenen. Oké, dus u zou een andere luisteraar geval... kunnen helpen, dat zegt u nu eigenlijk? Ja, ja. En in ieder geval wil ik ook die andere die mevrouw... ...een kans geven om in ieder geval haar verhaal op papier te zetten... ...zodat ik eens kan kijken wat, wat kansen zijn ...waardoor is dit anders zo gekomen. Ja. Nou, dan ja. kunnen we in ieder geval nacht.eo.nl, dat is het e-mailadres. Ja, en... ik heb dat, uh, wel. Ik heb dat uh, wel. Mocht daar interesse in zijn, dan kan er gemaild worden... en dan kan er uh, ja. wat gegevens ja. uitgewisseld worden. Maar nog even over de droom van uw dochter. Is er, is er een plan B? Dat was eigenlijk mijn vraag. Ja, ik heb dan een plan B, maar, maar ik voor kan uw... wel plan hebben. Ja, precies maar voor uw dochter. Heeft die een plan B? Uh, ze is er wel mee bezig. Maar kijk, je moet eerst jou, uh, je mindset veranderen. Hè? Als je alleen maar zorgers... Uh, ze zouden dat wat breder moeten trekken op de een of andere manier. Hm? En ja. ze is nu eindelijk, want ze werkte zich uh, zeg maar een, een krom in de horeca voor een appel en een ei. Want ze wil haar hand niet ophouden. Maar nu heb ik er eindelijk zover gekregen dat ze toch naar het UWV is gegaan. Dus om, misschien wordt ze daar dus wel wat begeleid om, om toch zelf haar droom te maken. Te verwezenlijken. Ja. Snapt u wat u. Wat u ja, zeker. Ik begrijp het. Ja, dat ze misschien ja. op andere gedachten komt, of tips krijgt, of ja. dingen kijk, je moeder, je, je moeder is je moeder en dat is vaak ook te dichtbij. Ja, ja. Ik, ik wil u. Ik denk, ik ben, ja. U bent ook kind van een moeder, neem ik. Ja, ja, zeker. Ja. Dus, uh, ik ja. wil u uh, succes uh, wensen voor ja? u en, uh, en uw dochter met uh, de, ja, de zoektocht en het verwezenlijken verder van de droom. Dank u. En, de goede en nacht een goeiedag nog. U heeft een prachtig programma. Dat is uh, goed om te horen. En vooral hele goede muziek. Nou, blijf u lekker luisteren. We gaan de ja. komen nu nog okay. veel muziek draaien. Ja. Dag Saskia. We gaan naar Chicago en Lowdown in Dit is de Nacht.